6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU-landen zijn het eens geworden over een proef... om de Europese buitengrenzen beter te bewaken. Ook komt er een proef om asielprocedures te versnellen... en migranten direct van de buitengrens terug te sturen. Premier Rutte is positief over de gevo gevoerde gesprekken. Hij zegt dat het onderlinge wantrouwen dat er was over migratie is weggenomen. Ruim 90 uur na de aardbevingen in Turkije en Syrië... wordt nog steeds af en toe iemand levend onder het puin vandaan gehaald. De Turkse krant Hurriyet meldt dat vannacht... een jongen van 17 en een meisje van 10 zijn gered. Het meisje kon pas onder de restanten van een flatgebouw vandaan worden gehaald... nadat haar arm, die klem zat onder een stuk beton, was geamputeerd. Koning Willem-Alexander heeft opnieuw zijn medeleven uitgesproken... aan de slachtoffers van de aardbevingen. Dat deed hij op Sint Maarten, op de laatste dag van zijn bezoek... aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij sprak van een verschrikkelijk drama. Zijn gedachten zijn bij de slachtoffers in het getroffen gebied... maar ook bij hun familieleden in Nederland. Verder sprak de koning zijn dankbaarheid uit... voor Nederlandse hulpverleners ter plaatse. Het dodental van de aardbevingen is gestegen tot boven de 21.000. Prinses Amalia hoopt dat haar veiligheidssituatie snel verandert. Ze zei op Sint Maarten dat ze door een moeilijke tijd gaat... vanwege de bedreigingen aan haar adres, maar dat dat niet blijvend zal zijn. Ze zegt dat ze op de rondreis over de Caribische eilanden... haar vrijheid weer een beetje terug had. Nederland is niet meer afhankelijk van Russische brandstoffen... zegt minister Jette van Klimaat en Energie. Er komen geen kolen, ruwe olie en olieproducten meer uit Rusland. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese sancties. Gas valt daar niet onder, maar ook op dat punt... is Nederland volgens Jette niet meer afhankelijk van Rusland. Het weer, eerst hier en daar mist die nog uren kan blijven hangen. Verder veel bewolking met slechts af en toe zon. En het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De Evergreen Toplijst van de jaren 60 Bert Haendrikman With another guy His arm around her like it used to be with me Oh, it makes me want to die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 Them. He's turning down the lights and now he's holding her the way I used to do. I see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Yeah! En here comes the This night, ]ism. de Evergreen toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Een bijzonder goede morgen op deze vrijdag, de 10e februari 2023. Tja. Al een week lang genieten wij van al het moois dat de jaren zestig ons heeft gebracht. Het, het decennium van, van de eerste mens op de maan, van de flower power, van de Beatles en de Stones. En van nog veel meer mooie muziek en mooie platen die ons al een week lang worden voorgeschoteld. En nu komt al dat mooi samen in de toplijst van de jaren 60, de Evergreen toplijst. Door jullie samengesteld de afgelopen dagen, dus dit is het beste van het beste, en daar weer het beste van. Zo zou je het dan kunnen omschrijven. En menigheids zit er al helemaal klaar voor. Frans Willems ook. Hij schrijft via de NPO Radio 5 uiteindelijk Bert, we kunnen beginnen. Ik ben er klaar voor. En dat geldt ook voor Mieke. Ze schrijft veel plezier met de Evergreen toplijst van de jaren 60. Ik heb mijn oortjes ingedaan. En ik ben lekker mijn bed ingedoken om alles maar te kunnen horen. Prima, hè? En ook even, het is erbij wat een heerlijk begin met uh, Them, Here Comes the Night. Overigens staat die plaat op 219, want die toplijst bestaat uit 219 platen. En we gaan steeds hoger en de platen worden natuurlijk steeds beter. Henk Westerhof is er ook bij, hij schrijft... Ik heb de wekker gezet, ik neem de hele dag de muziek op op een ouderwet cassettebandje. Kijk, dat vind ik ook helemaal grappig, hè. Hoort helemaal bij de jaren 60. Goed, nou, laten we snel verder gaan. En voor Henk geldt dan... Um, ja, druk de play- en de rekknop knop maar in voor 218. Want hier zijn de Fortunes. En here it comes again. Dat is heel vreemd. Want dat zou natuurlijk de Fortunes moeten zijn. We halen deze even weg. Van, uh, het is heel merkwaardig dat die plaats start. Um, dat is deze dan.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 17. Dit in 1969. 13 over 6 in de vroege ochtend hier op NPO Radio 5. En we zijn zojuist gestart met de Evergreen toplijst van de jaren 60. Even tijd voor wat rust. Ach, dat mooie liedje van Herman van Veen, Suzanne. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water.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 het licht lijkt wel honing, maar aan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt bezaaid met wat de mensen zo al weg doen. In de goot liggen de helden met een glimlach op de lippen, en de meeuwen in de lucht lijken het verdwaalde stippen. Zan, je lachend aankeet, en je wilt wel met haar mee gaan samen naar de overkant, en je moet haar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Met dit prachtige world uit 1968. We gaan even naar uh, 1962. Het jaar waarin er naar gas wordt geboord in Groningen. Het aardgas ligt in Groningen, een buil van 11 miljard. De nam, de cel en witte veen, die krijgen. En uit 1962 komt ook deze plaat van Gerhard Wendland. Mit mir in den mit mir in das Fragte ik Susanne, dub sie sah mich nur an, dub und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, dub dub, wie's nur eine im Leben kann. Tanze mit mir. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Dum, dum, sprach ein Kavalier, dumm, dumm, nachts darauf zu ihr. Dumm, dumm, er war schneller und hat sie noch ausgebracht, gebracht. dum, doch ich träumte nur noch von ihr. Hm. in zum Tango mit der Nacht ruf ich bei Susanne schon am Morgen an had hat sie mich auf des wegen oft ausgelacht wenn es zwölf ist lacht sie mich an tanze mit mir De week van de jaren 60. Zojuist even na 6 zijn we afgetrapt met deze mooie lijst. Daar stond Dam en Here Comes the Nights. En de dag duurt nog heel lang, want pas vlak voor 8 uur vanavond... horen we de nummer 1. Je kunt ook meelezen overigens via onze site nporadio5.nl. En laat ook even weten hoe jij de lijst beleeft. Dat deed ook Hans Polman. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik geniet met een grote G, zo schrijft ze. Ik wil er niks van missen. Ik geniet nu al en uh, herinneringen ophalen met een lach en een traan. Ad de Nijs voegt eraan toe. Um, ik ben heel benieuwd waar mijn keuzes terecht gekomen zijn. Ik heb keurig mijn stemlijstje ingeleverd deze week. En ik geniet volop, dat geldt ook voor Ellie van Zetten. Goedemorgen Bert, de sluis in Veren. Waar Ellie werkt, is er ook weer bij. Het is hier min 2 graden. Brrr. Ja, dat is koud, maar wij warmen ons aan de muziek natuurlijk uit de jaren 60. En aan de herinneringen die daarbij horen. Tijd voor 212. Daar staat Wiltura. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Veel liefste Ben, ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen, want dansen gaat mij gewoon vervelen.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 En ben je mij nog altijd trouw, ik kan niet verder zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou.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 We horen een van de mooiste stemmen uit de jaren zestig. De stem van Dusty Springfield. Wat heet, als wij een lijst zouden maken van alle decennia... dan zou het nog steeds een van de mooiste stemmen zijn van al die jaren popmuziek. Dusty Springfield dus, twee keer staat ze in de lijst. We komen haar later vandaag nog een keer tegen met Summer is Over. Mario uit Ermelo stemde op deze plaat. Het was haar eerste single. Ik zong het, ik zong het destijds fonetisch mee, zo schrijft ze... Maar ik had geen idee wat ik zong. Grijs gedraaid op mijn platenspeler. Met de boks nog in het deksel. Tijd voor 210. Hier zijn de Scorpions. En waarvan toen als vrouwen goede zaken in deze Evergreen toplijst van de jaren 60? Vijf keer komen we ze tegen. De bovenste, zelfs bij de bovenste vijf. Dit uh, staat op 209. En dat was natuurlijk Mrs. Robinson. Zij dus even kijkers iedereen erbij, jongens. Ja, Johnny van der Hoorhaven Laat weten, we lekker vroeg opgestaan. om de hele dag te genieten van de mooiste muziek uit de jaren 60. Gerrit Kerkduiken uh, uit Hengelo is er ook bij. Ben aan het werk, luister lekker mee naar, naar die heerlijke lijst vol liedjes. En Conny van Rijn die schrijft. Goedemorgen, Bert. Heerlijk vandaag, super. Al die muziek uit de 60s. En Henk Kamverbeek is onderweg vanuit Spanje, zo schrijft. Met een defecte camper. Maar wat maakt het uit? Genoeg tijd om die hele lijst te luisteren. De muziek duwt hem vanzelf voort op 208 de small faces. vanavond de mooiste jaren 60 muziek ooit gemaakt dit is de evergreen toplijst van de jaren 60 de week van de jaren 60. that show 7 voor Gloria en The Last Seven Days. Hans Kraken uit Nieuwegein stemde op dit nummer. Ja, hij schrijft altijd kwam de muziek uit Amsterdam of uit Den Haag... maar nooit uit mijn stad, Utrecht. Totdat Gloria met Robert Long in de gelederen daar plotseling was. Sterker nog, Robert Long woonde bij Hans... Om de hoek. Ik had een gevoel van trots. Het lijkt wel alsof het lied tot op de dag van vandaag steeds beter wordt. En Robert Long zingt het natuurlijk fantastisch. Ben ik helemaal met je eens, Hans. De tijd voor 206. Je vroeg je al af natuurlijk, waar blijven ze? De hofleveranciers bij uitstek. Nou hier. The Beatles, When I'm 64, op 206. 105! De intro aller tijden vindt Johan van den Broeken uit Oostburg. Hij stemt op deze plaat van Brainbox, Downman, op 205. En dan één treedje hoger. Opnieuw de Beatles. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.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 103 The B.G.s. The preacher me and he smiled. Said, come and walk with me,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 NPO Radio 5. Het is nu 7 uur, het NOS-journaal. Dag Carolijn Bali. Goedemorgen, Bert. De EU-landen gaan de buitengrenzen beter bewaken. Met extra camera's, patrouillewagens, wachttorens en bewaking vanuit de lucht. Ook komt er een proef om asielprocedures te versnellen. en migranten direct van de buitengrens terug te sturen. Voor de bouw van muren of hekken wordt geen EU-geld gebruikt, is nu afgesproken. En premier Rutte is positief over de afspraken. Vanochtend vertrekt er een vliegtuig vanaf Schiphol richting het rampgebied in Turkije. Daarin zitten 180 hulpverleners en hulpgoederen. We hebben vele al hulpverleners en geneeskundigen, artsen hebben zich massaal gemeld en wij zijn echt trots dat de medemens in Nederland uh, hier zelf een gevoel voor had, boven verwachtingen. Het dodental van de aardbeving is opnieuw naar boven bijgesteld tot 21.000 en er zijn ruim 70.000 gewonden. Er zijn vannacht ook nog mensen gered, een jongen van 17 en een meisje van 10. Voor het eerst sinds bekend werd dat prinses Amalia wordt bedreigd... heeft ze er zelf iets over gezegd. Dat deed ze bij een persmoment op Sint Maarten... tijdens de laatste dag van haar bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanwege die bedreigingen woont ze niet meer op kamers in Amsterdam... maar weer thuis bij haar ouders. Ik ging het mijn, mijn studententijd in met de gedachte dat ik... Uh, nou, uh, wat doet de student, vul dat in dat ik dat ook zou doen... En de realiteit was helaas um, alles behalve dat. En um, nou, ik, ga, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat daar dat snel verandering in komt. Door wie Amalia wordt bedreigd is niet bekend. Daar doen de RVD, het OM en de politie geen uitspraken over. Ajax is door naar de volgende ronde van de KNVB-beker. In de kraker tegen FC Twente werd het 0-1 voor de Amsterdammers. In de tweede helft maakte Kudu's het beslissende doelpunt. Konsensau die de bal niet voorkrijgt. Maar Tadits staat daar nog. Tadits, Kudu's Kudu's Kudu's goal! Goal Ajax! Het is 0-1 en Kudu's maakt hem. Waar Tadits de bal gewoon tussendoor geeft op Kudu's Die frommelt hem langs twee man en daarna ook langs Lars Oenerstal... Ja, Verder zorgde Ado Den Haag gisteravond voor een stunt. De club uit de eerste divisie versloeg eredivisionist Co Het Eagles met 1-0. Het weer in het midden en zuiden plaatselijk dichte mist. En in het noorden en midden van het land kan het glad zijn. Het is bewolkt met af en toe zon en het wordt zo'n 7 graden. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Bert Haandrikman. Thank you. En Daydream, dit is hem. De Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Uit de Flower Power-tijd en uit België deze groep. Ach, Harry Hamer uit Rotterdam schrijft erbij. Konden we die tijd nog maar eens overdoen of laten herbeleven? Dat we op de wereld wat liever voor elkaar zouden zijn. Want dat is toch wat deze platen uitademt. Harry stemde op de Wallace Collection. En opnieuw een bijzonder goeiemorgen. Als je net inschakelt, we zijn even na zes in de vroege ochtend... begonnen met deze Evergreen-toplijst van de jaren 60. En sommige mensen hebben echt de wekker ervoor gezet. Sterker nog, Marij Vissers schrijft via de NPO Radio 5-app... ik heb vandaag de hele dag vrijgenomen om maar niets te hoeven missen van deze lijst. En Helma van den Berg schrijft... ik heb de hele week al geluisterd naar die prachtige liedjes uit de jaren 60. De allerbeste komen vandaag voorbij. Ik ga ervan genieten. Ik ga overal luisteren waar dat maar kan. Ja, en dan een mooi gedicht dat we binnenkrijgen van Wim Berkhoff. Ga daar even goed voor zitten, mensen. Want dit is, dit is poëzie. Allemachtig, wat klinkt dit prachtig. Van je klits klats klander van de ene hit naar de ander. Iedere Radio 5 luisteraar kreeg het met de anderen voor elkaar. Een schitterende hitlijst die met ons door het muzieklandschap reist. Bij dit muzikale feest moet je zijn geweest. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Dank je wel. Blijf ze sturen. Alle reacties kan natuurlijk via de NPO Radio 5-app. Tijd voor nummer 201. Hans Frieso uit Leeuwarden schrijft... Ik woonde in mijn tienertijd in Buitenvelders, Veldert. Dus logisch dat ik op deze plaat heb gestemd van Frans Halsema.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 is Heijn Kers uit Vaas en hij stemde op deze plaat. En hij schrijft: Mijn eerste serieuze verkering. Dat was iemand die was helemaal gek van Jimi Hendrix. Ik heb heel veel LP's van Hendrix voor haar gekocht. En toch ging de verkering uit. Jongen jonge, Ben je meisje kwijt? Ben je geld kwijt? Zegt Balen. Nou ja, goed. Gelukkig hebben we dit plaatje nog, hè, Heijn? Tijd voor 199. Booker T en die MG's. 68. in deze Evergreen-toplijst van de jaren 60 op 198. Daarvoor Booker T en The MGs. Dat brengt Nick Gorris terug naar de discotheek waar hij werkt in Roermond. Hij is inmiddels 73, laat hij weten, via de NPO Radio 5-app. Maar hij kan nog altijd weer genieten van deze platen. We gaan naar 197, Barry McGuire, Eve of Destruction. Christmas trees were tall We used to love while others used to play Don't ask me why The time has passed us by Someone else moved in from far Christmas trees are small, and you don't ask the time of day.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 Christmas trees are small, and you don't dance the day. But you and I, our love will never die. But yes, who we'll fly, come first of And I was small. Christmas trees met Doe doe bij de bovenste 100 zelfs. En dit was 1st of May op 196. Nu, Adamant. Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins, danser les jupons. Rentraient les filles Pour passer dans leurs doux écrins Le temps des flocons Des fleurs Était comme hiver Elle ne supporte plus L'ennui C'est demoiselle Elle se grime Le corps et le cœur Et vont prendre 90 ...waar in Dedum Spaart. Dat laat Veertje Drocht weten, zij stemt op deze van de Hollies. busstop. en nu QB en de Blizzards. Marion Faithful weet ook Jan Dielissen hij schrijft ik vind het zo leuk dat Marion nu een keer gewonnen heeft van Mick Jagger en zijn vrienden ik heb de wekker gezet om die uitvoering van Marion te horen en natuurlijk ook die van de Stones 191 The Everly Brothers Let it be me Don't take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 Simon en Garfunkel. Homeward Bound 190. En snel door, één treedje hoger. Oh, het is Redding. Night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. Zes keer staan ze in de lijst, drie keer zelfs bij de bovenste 100, Maar dit was de eerste keer dat we ze tegenkwamen vandaag... met Down on the Corner op 188. Ja, en dan kom je dus ze vanzelf uit bij... 187! Daar staan de Seekers... De Evergreen Toplijst van de jaren 60. Alex Beetjes, jullie krijgen de glimlach niet meer van mijn gezicht vandaag. Dankzij al die liedjes uit de jaren 60. Helen Shapiro vonden we op 186. Het queen for tonight. En dit hoor je tot het nieuws van 8 uur. Marian Faithful, as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the truth. Duitsland en België? Joy hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland, maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl Je bloeddruk. Denk jij er wel eens over na? Waarschijnlijk niet. Maar weet je dat je vanaf je veertigste een grote risico hebt op een hoge bloeddruk? En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan jouw gratis bloeddrukmeter aan bij de Hartstichting. Zo zorg je voor je eigen hartgezondheid. En met jouw gift steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS hart naar 4004 of kijk op hartstichting.nl. Lees hier ook de actievoorwaarden. Terwijl Nederland niet vermoedend slaapt, gaan zij op pad om de krant te verspreiden. Onderweg zijn ze overgeleverd aan de nacht, zichzelf of onverwachte ontmoetingen. Benieuwd naar de keuzes die ze maken? Luister nu op krantenbezorgen.nl naar Bezorghelden. Een podcast over moed, verwondering en een harde deadline. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Luister nu naar Bezorghelden. De podcast op krantenbezorgen.nl Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist! Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl slash duurzaam financieren. Oké, okay, what's next? Elektrisch wagenpark? Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel. De natuurlijke honingzal die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus... Niet meer krabben? Kijk dan snel op anemel.nl. Anemel is een medisch hulpmiddel. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianefonds.nl. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra Vakanties. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Bij beter horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen. Één en al oor. Plus online en via de app NPO Radio 5. Het is nu 8 uur zometeen op 184 in de Evergreen toplijst van de jaren 60 Simon en Garfunkel. Maar eerst Caroline Bari met het NOS journaal. Goedemorgen Bert. Rond deze tijd vertrekt op Schiphol een vlucht naar Turkije met 162 hulpverleners. Deze vrouw neemt een koffer vol medicatie mee. Antibiotica, ORS, paracetamol voor kinderen. Beter heb ik. Heeft u enig idee wat u daar ja, gaat aantreffen? Een ravage, verdriet, wanhoop. Ja, en daar gaan we op inspelen. Ruim 90 uur na de aardbevingen in Turkije en Syrië... wordt nog steeds af en toe levend, eh, iemand levend onder het puin vandaan gehaald... al gebeurt dat wel steeds minder. Vannacht zijn een jongen van 17 en een meisje van 10 gered. En het dodental ligt nu boven de 21.000. Oekraïne heeft Nederland gevraagd om F-16's te leveren... maar volgens minister Ollongren is dat nog niet zo eenvoudig. Eerst is er toestemming nodig van Amerika en andere bondgenoten... en ook moeten piloten worden opgeleid. Dus het kan niet van de een op de andere dag, zegt Ollongren. Ze sluit het niet uit voor de langere termijn. Europese landen gaan als proef de buitengrenzen bewaken... met camera's, patrouillewagens en wachttorens. Zo willen ze voorkomen dat er heel veel asielzoekers Europa binnenkomen. Premier Rutte overlegde gisteren in Brussel met zijn collega's... en is blij dat het wantrouwen is weggenomen... tussen landen waar asielzoekers aankomen... en landen waar ze zich laten registreren. En dat is echt in die twaalf jaar, is dat niet eerder gebeurd. En dat geeft mij ook de verwachting... dat los van één top conclusies waar we mee doorgaan... er ook iets fundamenteelers is, is veranderd. Prinses Amalia heeft voor het eerst in het openbaar iets gezegd... over de bedreigingen waar ze mee te maken heeft... Dat deed ze op Sint-Maarten in een gesprek met de media. Nou, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat, dat, dat daar snel verandering in komt. En helaas zijn het voor de rest allemaal uitspraken over beveiliging... waar ik niet op in kan gaan. Door de bedreigingen woont ze niet langer op kamers in Amsterdam... maar weer thuis bij haar ouders. En vanaf half mei is het verboden om te blowen op de wallen in Amsterdam. Zo wil de gemeente de overlast in de buurt tegengaan. Bewoners van de oude binnenstad hebben volgens de gemeente... erg veel last van het massatoerisme. De buurt is vooral s'nachts onveilig en onleefbaar. Het blovenbod werd vorig jaar al aangekondigd en gaat half mei dus in. Het weer. In het zuiden kan het nog mistig zijn en plaatselijk is het glad. Het wordt bewolkt met af en toe zon en maximaal 8 graden. De Evergreen-toplijst van de jaren 60. Bert Haandrikman. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary Remember me to one who lives there She once was a true love of mine Tell her to make me How a cat, kind a of rich shirt The deep forest green Parsley, sage, rosemary, and honey 84, Simon Garfunkel, Scarborough Fair. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De week van de jaren 60. Het is al een week lang genieten. Vooral van al het altijd moois dat de jaren 60 ons gebracht hebben op muzikaal gebied. En dat bereikt vandaag natuurlijk een hoogtepunt. Een kookpunt. vlak voor 8 uur vanavond. De nummer 1 van deze Evergreen Toplijst. En er wordt overal geluisterd, ook in drachten. Bijvoorbeeld door Janny De Haan. Zij luistert op haar werk met oordopjes in. Fijn dat er veel Bee -Gees voorbij komen, want daar, daar ben ik fan van, zo voeg ze er nog aan toe. En bij Sloof staat de televisie uh, op teletext met het geluid uit... maar de speakers staan dan weer aan van de radio, zo hoef ik niks te missen. Ria die schrijft normaal gesproken luister ik lekker in bed naar jullie... maar op dit moment ben ik in Christchurch in Nieuw-Zeeland. We zijn op vakantie bij onze dochter, het is hier nu avond, dus dat is extra lekker genieten. En Jeanette Sonneveld uit de Lier geniet ook volop in haar huis. Haar huis dan alle radio's aan. Ze heeft zelfs de lijst geprint. En Wim schrijft goedemorgen. Mijn lief slaapt nog lekker, dus een dansje zit er nu niet in. Maar ik geniet wel zelf beneden op de bank, weet je wat? Schrijft hij, ik ga nu dansen naar de T. Met de plaat die we vinden op 183, stel ik voor. Jimi Hendrix Experience. Dit is Hey Joe. TV 60. lijst vanochtend vroeg, samen met zijn uh, maatjes van Dam in Gloria. Maar dit was uh, Brown Eyed Girl. En die staat op 180. 179 is voor ver geen jaar. And ring, ring, I've got to sing. Oh, don't cry, my baby. Don't cry. En daar zijn we eigenlijk nog lang niet aan toe, want ze komen dikwijls vier keer zelfs voor bij de bovenste 100 En dit stond dan op 178. Michel, terwijl bij Willy Sanne de bouwradio waarschijnlijk net een tikje harder gaat. Hij schrijft, ik zal de hele week op de stijger te genieten van al die muziek uit de jaren 60. Maar vandaag gaat de volumeknop nog net een tandje hoog. Zeker bij de plaat die we vinden op 177. Frank Sinatra.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 much more than this i did it ma At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all. a shy way Oh no Oh no not me I did it ma. Yes, it was my Shit. Deze Little Bird van de Tillman Brothers op 176. Renier van der Pool uit Nieuwendijk is even weer terug in de keuken van zijn moeder. En ziet daar het kleine transistoradiootje staan. Waaruit al die platen kwamen. Die vandaag samengevoegd zijn in deze Evergreen Toplijst van de jaren 60.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 Begin a howl. Dogs begin a Howl Hounds begin a howl. Watch out, Strange Camp.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 dag schrijft Leni, en dat zal herkenbaar zijn voor iedereen die opgroeide in de jaren 60 Stones en Little Red Rooster op 174. 173 is namelijk voor deze man. The Big O, Roy Orbison en Blue Bayou. I feel so bad I've got a mind I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind on blue by you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 Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert Wanneer de lage lucht onze nederigheid leert Wanneer de lage lucht er grijs als lijsteen is Wanneer de lage lucht er vaal als is, Wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt Wanneer de noordwind er onze adem steelt dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon in Japan, wanneer de eerste sping zijn lentewebben leeft of dampende het veld in juli. Zanlicht beeft wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan. Wanneer de zuidenwind wind er jubbelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlakland. Ach, wat is dit toch mooi? Mijn vlakland van Jacques Brel 172. <tied>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 I can't get no relief. Business, business man there drink my wine. Come and take my This is Ebony Eyes op 170. Zometeen het vervolg van de lijst, gepresenteerd door Hans Schiffers. Veel plezier met hem. En dit hoor je tot het nieuws van 9 uur. Jacques Dutroum. Je suis le dauphin de la place Dauphine... et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait. Les balayeurs sont pleins de balay. Il est 5 à Paris. C'est vrai.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 Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten kostenoplaatbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl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 Ben jij het type, ach, altijd druk, dan voelt het leven soms als een to-do-lijst zonder einde. Gelukkig kan de Giro je helpen om beleggen van je lijst af te vinken. Met onze kernselectie van ETF's, mandjes van aandelen, kun je rustig passief beleggen. Tap en beleg, zonder dat je er elke dag naar om hoeft te kijken. De Giro, financial power to you. Beleg vandaag nog op deGiro.nl. Giro.nl. Let op, dit is geen beleggingsadvies. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule is nu verrijkt met mangaan, En dat is goed voor je kraakbeen. Wat natuurlijk blijft in Vitepro is de ondersteuning van soepele en sterke spieren door vitamine D. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft een Nierstichting opgenomen in zijn testament...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 Voor 1 februari moet je je zorgverzekeraar hebben uitgezocht. Maar hoe kun je dat doen als je niet weet... of jouw zorgverzekeraar de zorg van je vertrouwde zorgaanbieder echt vergoedt? Dit jaar is er sprake van een record aantal niet-afgesloten zorgcontracten. Wie blijft daardoor in de kou staan? Radar, maandagavond half 9, Avro NPO 2. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl Hi, wij zijn Sunweb.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 Sunweb. Op de kabel, DAB+, plus, online en via de app NPO Radio 5. 9 uur gaan we